Meestal draaien we de eerste hit van deze baan, van Carl Douglas. Kung Fu Dancing, weet je nog? Och, wat een grappige hit was dat. En toen kwam die met deze erachteraan. achteraan, Dance the Kung Fu. Daarom hoor je hier in de show gewoon even een nummer waarvan je denkt... Hey, ken ik dat nog? Ja, deze ken je nog. Dus welkom in tweede uur. De mooiste tijd van het jaar. De zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Een uur lang wat meer tempo dan vorige uur en een reportage van Jeroen. Muziek van onder andere Earth, Wind and Fire. Geniet mee met Let's Groove. Goedemorgen. The sun shines from now to christmas day as far as i'm concerned i know it's gonna be Het ziet er niet naar uit dat het een koude kerst wordt. Want als ik hier even kijk op de weersvoorspellingen... dan zie ik dat het een graad of 5, 6, 7, 8 gaat worden tijdens de kerst. En dat er een aardige kans is. Maar je weet het maar nooit natuurlijk, want het zijn maar voorspellingen. En hoe vaak zitten ze er niet naast, hè? Jordan, overigens, Dana en... It's gonna be a cold Christmas. En voor Earth, wind and Fire en hun grootste knaller ooit. Let's groove. Tijd voor iets wel heel anders. Nederlandse muziek van Leave. Bekend van Couf Noem. Hele leuke sketch is daarmee meegemaakt. Luister mee naar Wonder Woman. my cloud again. Zonder Een onvergetelijke herinnering van vervlogen jaren. de de is natuurlijk hier op deze mooie zondagmorgen. Bij ZVL. En hier comes my baby. Straks. Over een paar minuten al. Een hele mooie. Mooie reportage. Jawel van Jeroen van Gent. Waar was u voor het laatst trots op een ander. En waarom dan wel? Hm, Goeie vraag trouwens. Gaat niet over jezelf, maar gaat over een ander. Interessant. De antwoorden hoor je over ongeveer een minuut of tien hier bij ZVL. this is Paul McCartney and I'd like to wish all of you out there a very happy Christmas, have a good one, have a safe one and a very peaceful new year their song. Ach, wat ze derp de gitaren van. Yes, dat kon ook wel weer op deze zondagmorgen, toch? Owner of a Lonely Heart. Straks ga ik je vertellen hoe je de muziek kan beïnvloeden van vandaag. Dus blijf lekker luisteren, dan komt het allemaal naar je toe. Verder hoorde je natuurlijk Paul McCartney en Wonderful Christmas Time. Het is aanstaande. Gezellig. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Veel mensen lijken te schreeuwen om aandacht, schrijft hij hier in zijn begeleidend schrijven. Terwijl vaak in alle stilte bergen worden verzet door volslagen onbekenden. Ziet u dat wel eens? Valt het u op? Wanneer was u trouwens voor het laatst trots op een ander, dus niet op uzelf? Uh, Jeroen van Gent ging de straat op met zijn microfoon, vroeg het u en jawel, hier zijn ze weer, uw antwoorden. Goedemiddag meneer, ja. mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Ja. Geen ellende, dus oh. geen politiek en zo, maar uh, nee. oh. man-uit-hond Mag ik dat proberen bij ja, u? Tuurlijk maar. Wanneer was u voor het laatst trots op een ander? Trots op, op een, een ander. ander. Oh ja, dat weet ik wel. Ja? Uh, ik werk als uh, begeleider bij de Kunst kunstatelier van Humanitas uh, ah. Dmh. En in ons kunstatelier hebben we afgelopen week een hele grote kerstboom geschilderd. Met een aantal uh, cliënten van mij, onder begeleiding van mij. Ja? Ja. Uh, nou, die is bijna twee meter hoog. En uh, nou ja, die mensen die dat hebben gedaan... Die zijn zelf ook hartstikke trots. Maar ik ben super trots op hun dat we dat met elkaar voor elkaar hebben gekregen. Het overtrof je verwachtingen. Nou oh ja, ja, ja. Ja, ja. Als je de goede vibe hebt met elkaar, ja, dan kan je heel ver komen. En hij uh, is heel kleurrijk. Ja, is, uh, en dat is te koop zelfs te koop? Ja. Oh, het is een doek, het is los. Het is een grote uh, ja. schildersdoek. Ja. Je lag misschien op een muur, maar dan zit hij vast. Maar... Nee, nee, speciaal hebben we gedaan van zo. Hè? Dat is wel mooi. Als je maar één keer aanschaft, dan... Uh, hè? Dan, dan je... heb je elke keer een kerstboom. Ja, ja, je, je kan er nog lichtjes in doen als je zou willen, maar dat was niet, hebben wij niet gedaan uh, nu. Maar hij is bij ons te koop vanaf uh, 350 euro. Wat is het voor techniek? Uh, het is acryl. acryl. Acryl op Acryl op, doek. op uh, doek, ja, ja, ja. Onze baasklus is paars, dus ik heb een paars gedaan en allerlei ja, fantastische felle kleuren en uh, ja, een topper is het. Leuk. Ja, ja. En uh, u was trots. Uh, hoe zich dat? hoe K de zicht dat? Ja, u, u nou ja, de, ja de, de, de, de, de, de, als hij dan zo klaar is en iedereen kijkt ernaar en zijn zelf... Ook heel blij mee dat ze ook zeggen, oh hij is mooi geworden, hij is mooi geworden. Ik zeg, ja hij is zeker mooi geworden, maar dat komt wel door jou. Ja? Ja. Je hebt geholpen. Ja? En dan komt er zo'n man met een microfoon van die daarna na vraagt. Dus ja, is nou ja, toevallig. En ik denk, hé, hey, dat gemaakt. is nou toch... Ja, ja. Dat is dat is. En dat heb, ben ik heel vaak hoor, uh, op ze. Trots. Er zitten een aantal hele goede kunstenaars uh, tussen. In spe, kunstenaars in spee Nou, nee, dus ze zijn, zijn er het... nu eigenlijk al. Nee. Ze zijn het al, ze zijn het al. Nou, ik, er was, uh, ik heb een uh, jaar voorgelezen aan iemand. Een oudere mevrouw met een uh, handicap. En um, die overleed. En toen heb ik uh, een kort woord gedaan in haar herdenkingsdienst... aan de hand van de titels van de boeken die oh, ik gelezen had. Dat is mooi. Ja, dat was ook leuk. Yeah. Dat was heel leuk. En... Um, en dat is ook iets wat mij uh, trots maakt als ik mensen vind die het fijn vinden om voorgelezen te worden. En als ik dan ja, uh, ze daar op een of andere manier nou, toe kan bewegen. Want mensen zien voorlezen heel vaak. Uh, ik heb daar ook onderzoek naar gedaan. Als kinderachtig, ja, ja ik zelf. En alsof ze ook iets voorgelezen moeten krijgen wat ze moeten willen. Terwijl daar kun je ook over praten. En het is ook niet zo dat je alleen maar leest, maar je praat ook. Of je laat praten. dat is eigenlijk ja. wat mensen graag willen. Ja, dat wisselt een beetje. Maar ik ben op gezette tijden redelijk trots op mijn vriendin die allerlei dingen onderneemt. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Dan wil ik natuurlijk weten wat het ongeveer zo'n beetje kan inhouden, wat, wat voor dingen? Nou, dat, dat, ja, dat, dat zijn hele, hele concrete dingen en hele abstract, abstracte dingen. Dat gaat over uh, of in het onderwijs bedenkt ze weer iets, of ze bedenkt voor zichzelf weer iets wat, waarvan ze ook zegt van... ...oh, dat is ook interessant om te weten en die is echt wel zeer ondernemend, zeg maar. Ja? ja, ja. Dus ze, ze, zij verrast u, zeg maar, uh, ja. met al die dingen? Ja, die soms wel, ja. Soms wel. En dan bent u trots van vijf nou weer verzonden? Zoiets. Ja, dat vind ik wel. Dat je daar de tijd... Nou, heeft ze die tijd eigenlijk niet. Maar goed, <laughs> ze doet het wel. <laughs> dus ze doet het erbij ja. ook nog? Ja, ja, extra. ja allemaal, allemaal extra dingetjes. Ja. Okay. Is het ja. kunstzinnig iets ook nog? Nee, verschenen? het is niet kunstzinnig. Nee, nee dat, heeft ze, dat heeft ze juist helemaal niet. Dus dat is dan weer jammer. Maar, maar ze is wel weer creatief op een ander vlak. Nou, op mijn vriendin ben ik heel trots. Mijn beste vriendin. En waar ging dat over? Nou, ze, de relatie was uitgemaakt met haar vriend en nou uh, is ze heel sterk en uh, doet ze het heel goed en is ze vrolijk ah. nog steeds en vind ik knap. Ah. Ze, houdt, ze houdt het vol, ze, blijft, blijf, ze gaat ervoor zeg maar. Ze gaat ervoor, ja. En uh, ze laat het niet uh, haar leven bepalen en ze bepaalt zelf hoe ze ermee omgaat, vind ik knap. Ja. Heb je het ook uitgesproken? Ja. Naar elkaar toe? Ja. En hoe reageert zij dan? Vrolijk, oh. blij, dankbaar denk ik of ja, denk ik wel. Oké, okay. <laughs> ja. dat is een goed voorbeeld. Echt trots, hè? En waar, waar bleek het uit, uit, dat trots zijn? Dat je net ook meeneemt, dat je er naderhand over nadenkt of zo? Nee, dat is gewoon een gevoel, dat kun je niet uitleggen. <laughs> een half jaar geleden, mijn zoon, uh, Master of Science, is dus dan ben je wel trots. U zag het wel aankomen, want dat was een studeren natuurlijk, maar ja, toch, hij is ja. geslaagd. Hij is geslaagd. Wat is dat precies, eigenlijk? Ja, ja sowieso een hoofd met hersenen erin. Ja. <laughs> ja, ja, Master of Science en zijn uh, chemietak. En dan weer gespecialiseerd op Metallurgica. Ik... ik ah, met, u met, ze dat niet met, weet niet waar het goed over met, met het Met het <laughs> afstuderen was dat... Ah, dat is zijn naam, alles gaat in het Engels, dat, dit, dat, dat herken ik nog. En voor de rest... Uh, maar toen was u trots. Hoe voelde dat? Ja, ja. super natuurlijk. Ja. Ja. Waar is het geen geuit? Heeft u nog iets speciaals gedaan of zo? Nee, ja. Misschien een klein traantje laten, voor potverdorie. Ah, ja. dat toch wel. Ja, tuurlijk, ja. Een traantje ja, van trots. Een traantje van, wauw, Dat okay. heb je gedaan? Goed. Ik ben altijd trots op mijn kinderen en kleinkinderen. Kinderen en kleinkinderen? Ja, precies. Er is altijd wel iets om trots op te zijn. Altijd, ja. Noemt u een voorbeeld. Nou, iemand bij de kleinkinderen diploma's gehaald hebben, hè? Of een baan, baan hebben gekregen. Ja. Ja, ja, dus... Uh, en hoe, hoe uitzicht dan? Wat gaat u dan doen? Biedt u een feestje? Sowieso een uh, envelopje. En maar maar eerst de felicitaties. Ja. Met een leuke kaart. Een envelopje, een leuke kaart. Inhoud nog verder? Ja, tuurlijk. Ja, ook ja dat zou ik zou meer <laughs> willen, maar we hebben negen kleinkinderen. Dus dat is. Oeh, zo. Ja. Ja, dat is prijzig. Dat is heel veel, ja. Nee, maar is leuk, toch? Ja, ja. Tuurlijk, tuurlijk. Daar doe je het voor. Hè? En scheelt dat nou nog, uh, de, de, de, de, het ene trots in en het andere trots? Ik bedoel, kunt u een voorbeeldje geven van wat ze hebben geruist? Dat is natuurlijk wel moeilijk, want ik vind, je mag geen verschil maken. Ja. En dus, ik, uh, nee, nee. Dat krijg je dan. Ja, ja. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL Just a second more I know I'll forget what I came here for Ben je besloten toch straks maar aan een vaste lunch te gaan? En een, niet aan een vloeibare lunch, want dat levert alleen maar problemen op. Dat hoor je ook wel in dit prachtige lied van Carol Emerald. Liquid Lunch dus. Uit 2013. We missen wel haar. Ja. Nieuwe liedjes. Eerlijk gezegd, ik ben wel een beetje verliefd op de muziek van Carol, maar ja. Ze heeft een andere keuze gemaakt, hebben we begrepen. Verder hoorde je Yazoo, speciaal verzoek van Jeroen van Gent. Je hoorde van Yazoo Nobody's Diary uit 1983. Wil jij de muziek trouwens beïnvloeden van ZVL? Dat kan, want na 12 uur is het ZVL op verzoek. En dan kun jij gewoon bepalen wat er in de show zit. Komt jouw favoriete nummer voorbij? Nou... Uh, wil je dat beïnvloeden? Ga dan naar onze website omroepzvl.nl. Omroep daar vul je het formuliertje in bij verzoekje. En dan gaan mijn collega's straks na twaalf uur hun uiterste best doen... om er iets moois van te maken en jouw muziekkeuze tegen horen te brengen. Dus ga er maar naartoe naar onze website. Lees trouwens ook gelijk het nieuws en zo. Ook altijd leuk. En vul daar het uh, formulier in van verzoekje. En dan komt het straks allemaal na twaalf uur helemaal goed. Mother can buy, but I'll never, never, never make my baby. Sneeuw valt, sneeuw valt, dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder de kerstboom dat ik van je hou. En als ik in je ogen kijk, ogen kijk, dan weten we dat het bij, dat al bij. Als er een sneeuwvlok op het dag valt, dan ben ik, ben ik, ben ik bij jou. En dit de kerst zo so perfect. Het voelt nog een beetje leeg Maar alles verandert vannacht Als eerste sneeuw Ja. Voor de sneeuw moeten ze natuurlijk wel inmiddels naar de Hoge Alpen of naar IJsland helemaal. Misschien wel naar Siberië, want anders komt er helemaal niks van terecht. Sneeuw op het dak, bij de kerstboom. Ach, maar wel gezellig niet. Natuurlijkheid. Hier bij ZVL, Emma Heesters, als de eerste sneeuw valt dus. En Steve Warner met een van zijn allermooiste, natuurlijk Uptide. Goed, het loopt al aardig tegen het einde van de show. Och, wat gaat de tijd snel. En ik heb nog zoveel prachtige muziek voor je. En daarom nog maar een kleine keuze. Zoals deze van Steelers Wheel. Een van mijn favoriete nummers aan het einde van de show, zo'n beetje, hier bij ZVL. Stark in the middle, with you uit 1973. Lekker. Hey, ik ga er tussen. Het is mooi geweest voor vandaag. Um ik heb het weer leuk gevonden vandaag. En ik hoop jij ook. Want dan hebben we vandaag een leuke dag gehad. Zo meteen na 12 uur het verzoekplatenprogramma. Verzoeknummerprogramma. Want het is tegenwoordig allemaal. MP3, WAF, vlak en weet ik wat voor een andere format. Komt er allemaal aan. Zo meteen na 12 uur. Ik wens je nog een hele fijne dag bij ZVL. En we besluiten bij de halve burgeroorlog van Dr. Anders P. Het gaat over de markt. Mooie dag verder. En wat mij betreft tot volgende week zondag. 10 uur. Dames en heren, ik heb een sterk verhaal. Dat moet u noteren, dat raakt u allemaal. Het zal u bewijzen hoe men zich kan verzetten tegen de prijzen en tegen het kapitaal. Wat ze proberen om klanten op te doen, Dames en heren, dat strijdt met elk fatsoen. Echter, het blijkt uit mijn streamende coupletten: wat u bereikt als een machtig legioen. Het is allemaal begonnen met één boodschap die ik deed. Laat ik eerst vertellen dat ik dikwijls appels eet. En die appels haal ik dan Gewoonlijk bij de groenteman Waar ik altijd mooie verse appels Vinden kan Eén keer vond ik hem gesloten Met een briefje op de deur Wel ik kan u zeggen Ik was erg uit mijn humeur Maar ik was nu toch al buiten En ondanks een lichte kou Ging ik naar de markt Omdat ik appels hebben wou Op de markt, ik hoorde dat Tenminste van de radio Was een ruime keuze En je kreeg het haast Cadeau. En het moest er levendig en kleurrijk en gezellig zijn met die echte diepen en die Amsterdamse gein. Goed ik kwam dan op die markt en ja hoor men verkocht er fruit dus ik stopte bij zo'n kraam en zocht er appels uit. Anderhalve gulden voor één kilo was het en u weet dat één gulden vijftig op de markt in daalder heet. Dus ik gaf de man één gulden, maar ik kreeg mijn appels niet. En ik zei, geef op die appels, boekeraar bandiet. Ik gaf jou een daalder en ik haalde er de politie bij. En hij zei dat was een gulden, mooie wat van mij. Nu er stonden even later heel wat klanten om mij heen. En die riepen, ja, hij heeft gelijk, het is gemeen. Want we hebben hier natuurlijk allemaal te veel betaald. Mooi dat dat nou eindelijk eens wordt teruggehaald. Kramen werden platgelopen, kooplui gingen ook omver. Etens en kledingstukken vlogen her en der. Hier verrees een barricade, elders werd een band gesticht. De de Politie machteloos en het verkeer ontbreekt. Kranten konden niet verschijnen, alle zenders vielen uit. Treinen derailleerden in het leger, werd gemuid. Schoolgebouwen opgeblazen, vergieten overal. Vragen in de kamer en het kabinet, ter val. Burgeroorlog, anarchie, loyale troepen, nieuw bestel. Onder leiding van een energieke kolonel. En van hoeverhand werd door de radio meteen verklaard. Op de markt. ZANG